10 uur. Het LOS Journaal. Door Alt -Megens. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn vragen het publiek om geld om zo de staat te kunnen aanklagen. Via een site kan 2, 5 of 10 euro worden geschonken. Zo'n 40 nabestaanden en slachtoffers willen procedure beginnen tegen de politie en de Nederlandse staat omdat de dader van de schietpartij nooit een wapenvergunning had mogen krijgen. Het inhuren van goede advocaten kost veel geld. Wij vragen om uw steun. Zo staat in de oproep op internet. In Kenia zijn bij gevechten tussen rivaliserende boeren zeker 28 mensen gedood. Zouden ook tientallen gewonden zijn. Boeren van de Pokomo-stam staken huizen van Orma-boeren in brand. De afgelopen maanden vielen vaker slachtoffers bij geweld tussen de twee groepen. Alleen al in augustus en september meer dan 100. De Keniaanse boeren ruzie al jaren over onder meer landbouwgrond en water. Orma-boeren zouden hun vee hebben laten grazen op de grond van pokomo boeren Ballas Nedam heeft een miljoenenschikking getroffen met het Openbaar Ministerie... om strafvervolging wegens omkoping af te kopen. In totaal kost de schikking Ballas Nedam 17,5 miljoen euro. Ballas Nedam werd verdacht van het betalen van steekpenningen... aan buitenlandse tussenpersonen, zegt verslaggever Robert Bas details over wie er is omgekocht in welke landen, dat wordt in bekendgemaakt. Het enige wat we weten is dat Ballas Nedam de praktijk zelf heeft ontdekt. Zelf uh, in 2011 heeft gemeld bij het Openbaar Ministerie. Ja, en met het treffen van die schikking van 17,5 miljoen... voorkomen ze dat er een openbare strafzaak komt... waarbij alle details op straat komen te liggen. En dat is blijkbaar een sommetje uh, waard. De Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen... herkent zich niet in de kritiek van de Consumentenbond dat reisaanbieders hun tarieven op internet... nog altijd lager presenteren dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens ANVR-directeur Oostdam worden klanten niet misleid. Hij zegt dat bepaalde variabele kosten gewoon niet meteen duidelijk zijn... omdat de hoogte ervan door veel factoren wordt bepaald. De Consumentenbond opent vandaag een meldpunt... waar boze klanten terecht kunnen met hun klachten. De bond zegt dat een klant een bedrag ziet... en dan tijdens het boeken wordt geconfronteerd met allerlei extra kosten. In Mexico en Guatemala is de eerste dag van de nieuwe Maya-tijdcyclus begonnen. Duizenden mensen hebben zich bij Maya-tempels in verschillende plaatsen verzameld... om het voorspelde einde der tijden mee te maken. Op verschillende archeologische plekken houden mensen een nacht waken... en bereiden ze zich voor op de zonsopgang. Zo zijn in Ekbalam in Zuidoost-Mexico zo'n 2000 doemdenkers bijeen. Ook op andere plaatsen in de wereld verzamelen zich vandaag mensen die geloven... dat met het aflopen van de Maya-kalender het eind van de wereld voor de deur staat... Zo trekt het Franse Pyrenee dorp Boekarak, dat volgens de overlevering bij de apocalyps wordt gespaard, meer toeristen dan normaal. Het weer bewolkt van tijd tot tijd regen. Het wordt 1 graad in het noordoosten en 8 graden in het zuiden. AMB verkeersinformatie. Er staat file op de A15 Gorkum richting Nijmegen voor meteren drie kilometer. Er is vanmorgen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Inmiddels zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en daarom is de rechterrijstrook dicht.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Succesvolle proef met werkverpleegkundigen dreigt te sneuvelen. België wordt overspoeld door Nederlanders. Een souvenirwinkel hebben in Gaza. Nou ja, dat kan, maar nu nog toeristen. Toeristen, because the daar not toerist. En dat ochtendhumeur krijgt u ook van Niel Gunjerli. Het is 6 over 10 bijna, het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Een succesvolle pilot met werkverpleegkundigen dreigt te sneuvelen uit een inventarisatie van... beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, de VNVN. Blijkt dat veel gemeenten geld dat bestemd is voor wijkverpleging... gaan uitgeven aan andere projecten. Mariska de Bond, Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van die beroepsvereniging, waarom denkt u dat? Um, wij denken dat omdat wij geluiden hebben gekregen van wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in deze projecten... dat zij zich grote zorgen maken over uh, de continuering van de projecten in hun gemeente en vanuit hun organisatie. Nou is er in 2009 op verschillende plekken in Nederland gestart met deze pilot 96 wijken, uh, waaronder ook 40 aandachtswijken zoals dat dan tegenwoordig heet. Uh, die kregen de zorg via wijkverpleegkundigen. Het project bleek succesvol. De minister van Volksgezondheid heeft er nu zelfs extra geld voor uitgetrokken. Uh, waarom is er dan uh, een probleem? Um, het probleem zoals, um, zoals wij dat nu zien... Um, is dat het geld wat in de eerste instantie is ondergebracht geweest... Uh, als projectsubsidie bij een organisatie zonder W, nu overgeheveld wordt naar de gemeente. En dat betekent dat de gemeente in al hun wijsheid... nu moeten proberen deze projecten te continueren. En wat wij terug horen uit het veld is dat uh, een groot aantal gemeenten... Uh, nog onvoldoende toegerust zijn voor deze taak... en op um, basis daarvan andere afwegingen maken. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, maar het ministerie laat ons weten... Dat dat de 10 miljoen euro voor zichtbare schakel, zoals het heet... als decentralisatieuitkering is overgemaakt aan de gemeenten... die niet vrij zijn dit naar eigen inzicht te besteden. Ze zijn hier ook over geïnformeerd per brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Luidt de reactie, en VWS heeft geen signalen dat gemeenten dit geld anders gaan besteden. Um, ja, nee, de geluiden van de wijkverpleegkundigen zijn dus echt daadwerkelijk uh, anders. Wij hebben van een aantal wijkverpleegkundigen te horen gekregen uh, dat in hun organisaties... ...het geld niet meer beschikbaar is in de hoeveelheden die dat voorheen, uh, wat voorheen aan de hand was. Ja. En dat heeft voor hun de consequentie uh, dat het project of moet stoppen... ...of dat een aantal collega's uit het project uh, moeten stoppen. Dus ja, waar het probleem dan zit, dat is mij uiteraard niet helder... ...maar de geluiden van de wijkverpleegkundigen nemen wij wel zeer serieus. Hoeveel verpleegkundigen kunnen per januari niet meer aan het werk daar dan? Um, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Als u denkt dat er in die 95 of 96 projecten op dit moment zo'n 350 wijkverpleegkundigen zitten... en het natuurlijk in een aantal gemeenten wel goed gaat... Dan, um, ja, dan zal dat om enkele tientallen gaan. Enkele tientallen, dat frest u. Maar zeker weten, doet u dat dus niet? Nee, wij weten het niet. Zeker. Nee. Wij horen alleen maar wat er in de gemeente gebeurt bij die organisaties. Dus u trekt een soort van preventief aan de bel? Wij trekken preventief aan de bel, want het kan toch niet zo zijn dat we uh, in 2013 moeten constateren met elkaar dat we dit niet hebben zien aankomen. En dat al het goede wat is bereikt met die projecten van de zichtbare schakel, dat dat, uh, ja, dat, dat dan ineens uh, niet meer doorgaat in een aantal plekken. En als u nou uh, gelijk blijkt te krijgen, dat, laten we zeggen dat uw zorgen uh, blijkt uit te komen, wat is dan de consequentie voor patiënten? Um, ja, voor de patiënten zijn de consequenties heel divers. Als je kijkt wat deze wijkverpleegkundigen hebben gedaan in die projecten... is dat met name uh, door heel breed te mogen kijken naar de probleemvragen... zoals die patiënten die uh, vaak hebben... dat zij in staat zijn gebleken om samen met de patiënten... een hele hoge kwaliteit van zorg uh, voor elkaar te krijgen. Waardoor patiënten uh, uiteindelijk op de lange termijn minder zorg nodig hebben. Maar nou, voor patiënten betekent dat dus... dat zij niet op deze adequate manier uh, meer te woord worden gestaan... en dat de zorg weer veel meer versnipperd raakt. Dus ze krijgen veel meer zorgverleners... Uh, over de vloer, die allemaal een stukje van de zorg uh, proberen te leveren... of proberen aan elkaar te knopen. Ja. Nou, en dat is bekend uit het verleden. Patiënten vinden het niet fijn als zij een groot aantal zorgverleners krijgen... die allemaal een klein stukje doen. Dus u maakt zich in deze donkere dagen voor kerst... maakt u zich zorgen. Ja. Maar tegelijkertijd zou het ook best goed kunnen aflopen. Het kan ook best goed aflopen en dat is wat wij uiteraard hopen door dit signaal af te geven. Dat iedereen zich nog eens flink achter de oren krapt en denkt van ho, maar wacht eens eventjes. Uh, dit hadden we zo niet bedacht. Wij willen ook dat uh, ook in 2013 die zorg op een goede manier gecontinueerd wordt. Ja, Goed, met andere woorden, uh, de, de, het ministerie heeft aangegeven dat het geld dat naar gemeenten gaat voor deze projecten alleen aan deze projecten mogen, mag worden besteed. Dan zou er dus geen probleem moeten zijn. Um, als het ministerie ook uh, dat gaat bewaken, dat op die manier het geld wordt ingezet... en de gemeente zich daar ook aan gaan houden, dan hebben we geen probleem. En dan is eigenlijk ons opzet al geslaagd. Want dan, uh, dan gaat het verder zoals dat het de uh, afgelopen twee jaar is gegaan. Mariska de Bond van de Beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden, de VNWN. Ik dank u wel. Graag gedaan. En Joosterhuis, happiness. Geschreven door Anouk. Het is 13 minuten over 10. We gaan naar Breda, waar de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak tegen de leidinggevende van Chemiepak. NOS-collega Karin Albers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is de uitspraak van de rechter? Nou, de rechter heeft de drie leidinggevende schuldig geacht aan, uh, nou niet aan brandstichting, want dat was het zwaarste wat geëist was, maar wel aan, uh, het, uh, aan grove nalatigheid, grove onvoorzichtigheid, dus brand door schuld is wel bewezen. Maar het is, geen hele hoge, althans, het is geen zelfstraf geworden, omdat de rechter heeft gezegd dat is ook niet gebeurd in het geval van Volendam. Daar is bij die uh, nieuwjaarsbrand uh, destijds behoorlijk wat doden gevallen en zelfs daar terwijl er verwijtbare dingen waren uh, gebeurd, is er geen celstraf opgelegd. Dat was niet uh, onvoorwaardelijk. Ja. Uh, bij SA Fireworks was destijds uh, een jaar cel in Enschede, precies, één jaar opgelegd, terwijl het daarom 23 doden ging. Nou, in dit geval zijn er geen doden gevallen, geen slachtoffers gevallen. En dus is de rechter gekomen tot een taakstraf van 240 uur voor de directeur en voor de veiligheidscoördinator ja. en voor 100 180 uur, 180 uur taakstraf voor, um, uh, moet ik even kijken wat zijn functie precies ook alweer was. Maar nou van de meneer, die uh, de leidinggevende, direct leidinggevende van die medewerker die met die brandblusser heeft aan klooien op het binnenterrein. Juist. Maar uh, dat is wel een schil contrast, Karin, tussen vier ja. jaar celstraf dat de eis was van de officier van justitie. Uh, en, de, en, en de dienstverlening die die nu moet gaan uitvoeren, die directeur. Ja. Ja, ik heb ze nog niet gesproken, de mensen van het openbaar Ministerie... maar ik durf nu eigenlijk al de voorspelling wel aan... al is dat niet direct mijn taak... maar dat zij wel in hoger beroep zullen gaan om deze reden. Aan de andere kant, zij hadden ingezet op echt opzettelijke brandstichting. Hè? Dat, dat de nalatigheid dermate groot was dat je echt kunt zeggen... op die mensen hebben brand uitgelokt. Nou, en daar is de rechter dus niet in meegegaan. Dus die wil niet verder gaan dan brand door schuld. Uh, er is overigens ook nog een boete opgelegd. 400.000 euro, terwijl er 1 miljoen was geëist... Met andere woorden, de rechter is een stuk lager uitgekomen... dan de eis van het Openbaar Ministerie was. Zijn er, uitspraken net gedaan, maar zijn er al eerste reacties? Uh, nee, nou, ik ben meteen de zaal uitgerold om het jou allemaal te kunnen vertellen... en via jou, de rest van Nederland, die radio luistert. Dus uh, die reacties, daar ga ik nu even achteraan. Horen we later van je hier op Radio 1. NOS-collega Karin Albers, ik dank je wel. De Gaza-strook kennen we vooral van oorlog. Maar hoe is het om daar te leven? Smile, you are in Gaza. Deze week in Caro. Goedemorgen Nederland. Gewoon Gaza. Ja, ooit kwamen ze er wel eens. Toeristen in de Gazastrook. Maar dat is lang geleden. En de vraag is hoe lang het duurt voordat ze weer terug durven keren. Het laatste deel gaat u luisteren van Gewoon Gaza. Gemaakt door Hans-Jaap Melissen. Ik zit in een hotel aan de boulevard van Gazestad. Vanaf mijn balkon, het uitzicht op zee, kan ik ook goed zien wat hier nog meer staat aan die boulevard. Ja, soms best wel fraaie hotels, maar vooral ook veel half afgemaakte hotels. En ja, die hotels die half afgemaakt zijn, weerspiegelen vooral de politieke situatie die hier steeds veranderde. Dan was er weer hoop dat Gaza wat vrijer werd, dat er misschien wel meer toeristen zouden komen. En dan werd er weer gebouwd. Tot er nieuwe restricties kwamen. Toen Hamas hier aan de macht kwam in Gaza. Ja, toen kwam er een enorme blokkade. Uh, van de Gazastrook. Israëli's legden de mensen in Gaza. allerlei beperkingen op. En de aanwezigheid van Hamas. als regering van Gaza. maakte het ook niet echt aantrekkelijker. voor toeristen om hier te komen. Uh, er zijn dus heel veel. half afgemaakte hotels. Ook mijn hotel is half afgemaakt. En als ik nu bijvoorbeeld mijn kamer uitloop. En ik ga de gang in, en dan kom ik bij de trap. Ik zit op de tweede verdieping. En ik wil naar de derde verdieping. Dan loop ik over het tapijt. Tot halverwege die trap. En dan gaat het over in ruw beton. Ook dit hotel wacht op betere tijden. Maar wat Gaza wel heeft, is een souvenirwinkel. You are welcome. Mijn naam is Tarik. Like T-shirt, I love Gaza T-shirt, ja. bookmark, flags. Hij heeft wat een souvenirwinkel moet hebben. Uh, bakers, uh, borden met Gaza erop. VIP Palestijn paspoort. <laughs> funny one. This is the one you hope for all your life. <laughs> yeah. This one is cover. For... Hij moet er ook zelf om lachen. <laughs> Want het is een hoes voor een Palestijns paspoort. Nou, daar draait het hier eigenlijk om, hè, dat ze dat niet hebben. Een echt paspoort, geen echte staat. With my friend, we hebben T-shirt nu. Uh, ja, yeah, en dit is ook een interessant T-shirt. Uh, Google staat erop. Ja. Een nieuw souvenir. En dan zie je de invulbalk van Google Het staat in Israël en dan on staat eronder. onder. Or did you mean Palestine? <laughs> and we have the glasses. Smile, you are in Gaza. <laughs> Smile, you are in largest jail yeah. on earth, Gaza. <laughs> Nou, De, de grootste ja, gevangenis op aarde. Maar het is een souvenirwinkel. En bij een souvenirwinkel verwacht je toeristen. Waar zijn de toeristen? Toeristen, because the war <laughs> no tourists. toeristen. Maar voordat die korte oorlog uh, die er even in november was, had u toen wel uh, toeristen? Natuurlijk niet, maar misschien komen coming in Gaza journalist. Misschien werken you, work, you work in de work. nationen Maar nu een nieuwe regering, Egyptian Egyptische nee, regering. Natuurlijk komen hier geen toeristen, maar het zijn ook journalisten die hier komen. Mensen van de Verenigde Naties die iets uh, willen kopen. We hebben wel hoop op meer toeristen, meer mensen van buiten. Omdat de nieuwe regering in Egypte ja, toch beloofd heeft om die grens... Tussen Egypte en de Gazastrook, om die langer open te zetten, daar soepeler in te worden. Dit winkeltje is leuk om als toerist te bezoeken, maar wat kun je eigenlijk als toerist doen in Gaza? Ja, de, de belangrijkste attractie is dat we vrij zijn. Er is hier geen Israëlische bezetting meer. Uh, zoals op de Westbank, waar overal nederzettingen zijn, die zijn hier. ...in 2005 verdwenen. We hebben mooie stranden, we hebben goede restaurants... ...we hebben een oude kerk, we hebben een oude moskee. Maar ja, kan je hier in je bikini op het strand liggen met Hamas in de buurt? We hebben in Tel Aviv. Ja. <laughs> nou, dan moet je dus toch voor naar Tel Aviv <laughs> als je hier in je bikini zou willen liggen. Maar ja, misschien is Gaza zelf wel gewoon de attractie... En dan kun je aan het eind van je bezoek nog altijd naar de uh, souvenirwinkel waar ik nu ben, leuke dingen kopen. En dat zijn leukere dingen om mee naar huis te nemen dan herinneringen aan bommen, kinderen die doodgaan, gewonden en andere ellende waar Gaza ook vaak mee te maken heeft. Het laatste deel was dat van gewoon Gaza gemaakt door Hans Jaap Melissen. Mocht u de aanleiding en behoefte voelen om te reageren... dan kunt u uh, uw reacties kwijt bij de KRO... via Nederland.nl. Straks een tsunami aan Nederlanders in België. Eerst nu het hier is Niel Gunjerli. Het is nog maar het begin van de dag, maar je staat er toch even bij stil. Het is vandaag 21 december. Wat gaat er vandaag gebeuren? Stel dat de kerst van vorig jaar je allerlaatste is geweest. Ik weet niet wanneer mijn allerlaatste kerst is... maar weet wel dat mijn eerste kerst een sprookje was. Ik was tien jaar oud en kwam net naar Nederland. Onbekend maakt niet altijd onbemind. Want ik vond de kerstman zeer boeiend, geestig, onbevangen... fascinerend en mysterieus. Maar als kind van tien kon ik de kerstman en Jezus samen niet echt plaatsen. Wat had de kerstman met Jezus te maken, vroeg ik aan mijn moeder... Uh, ze laten beide wensen in vervulling gaan, zei ze. Een dag voor de kerstvakantie nodigde onze meester alle kinderen van de klas uit... om bij hem thuis pannenkoeken te eten. Meester Jan had een kerstboom in zijn huis. Ik had nog nooit een kerstboom in mijn leven gezien. Ik rende naar de andere kinderen en zei in mijn gebrekkere Nederlands... kijk wat mooi! En iedereen keek en zocht naar iets moois, maar konden het niet vinden. Toen zei ik, het boom! En ze begonnen alle te lachen en meester zei, het is de boom... Ja, het kon me niet schelen of het de of het was. Boom, mooi, zei ik. En een klasgenoot riep, oh, die van ons is veel mooier. En de ander zei, mama wilde dit jaar alle kerstballen in het paars. Wat? Haat iedereen er één? Een? Eenmaal thuis vertelde ik dat ik een kerstboom wilde hebben. Mijn vader zei, geen sprake van. Het is disrespect voor de boom om die in huis te halen en er ballen en lichten in te stoppen. De volgende dag zag ik in de supermarkt een kerstman die oliebollen verkocht. Ik schreef dertig keer het woord kerstboom en daaronder mijn adres. Want die man mocht dan wel wensen in vervulling brengen... maar hij kon natuurlijk nooit weten waar ik woonde. Ik vertelde aan onze buurvrouw dat ik een kerstboom had gewenst... van de kerstman in de supermarkt. Ach, lieverd, zei ze, je bent waarschijnlijk het enige kind in dit land... die een kerstboom wenst. Het was kerstochtend, maar bij ons thuis stelde dat helemaal niets voor... We zaten aan het ontbijt, de deurbel ging. Mijn vader deed de deur open. Er stond een grote kerstboom voor de deur met daarachter onze buurvrouw. Ach, wat leuk, een kerstboom, zei hij, verward. Ze had ook lichtjes en slingers meegenomen. Ik had een kerstboom, de mooiste. Toen ging de deurbel weer. Mijn vader opende de deur en er stond weer een kerstboom voor de deur. Met daarachter de oliebollenkerstman uit de supermarkt. Zo begon mijn eerste kerst in mijn leven... Met kerst heb ik altijd twee kerstbomen. En op kerstavond trakteer ik op beschuit met muisjes. Want Jezus is geboren. Ik wens iedereen een wonderbaarlijke kerst en een baanbrekend nieuwjaar. En doen wens, misschien komt hij uit. Nielke Njerli, maandag, het ochtendtumeur van Henk Westbroek. De Het is 4 minuten voor half 11. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Steeds meer Nederlanders, dames en heren, emigreren naar België. In Antwerpen vormen Nederlanders nu de grootste immigrantengroep. Ze hebben de Marokkanen ingehaald. Er wonen nu bijna 15.000 Nederlanders in de havenstad. Tegen ruim 12.000 Marokkanen. Tom Lanois, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Antwerpenaar uh, auteur natuurlijk. Uh, zijn wij de nieuwe Marokkanen in, uh, in Antwerpen? Misschien kan het ook zijn dat er veel van die Marokkanen Belg geworden zijn, ik, uh, en dat ze niet meegerekend worden. Ik, ik keek ook al op van de cijfers, ja. maar kijk, het is een hele open, hele tolerante, heel verdraagzame stad. <laughs> en als je, Ik zeg altijd, als jullie onze taal leren en leren koken, dan zijn jullie welkom, hè? Dus, uh... <laughs> Ja, maar wij zijn ook jullie Duitsers, toch? Ja, dat heb ik vroeger, dat was ook zo. Ik denk dat Nederlanders heel, en daar hebben ze ook geen schuld aan, maar niet beseffen dat, laten we zeggen, 20, 30, zeker 40 jaar geleden, dat uh, toen die, die Vlaamse cultuur nog zo jong was, moesten wij altijd verplicht ook op school opkijken naar die geweldig mooi Nederlandse, vanzelf geen dialect meer gebruiken, de Nederlanders. Yeah. En dat heeft wel uh, zijn sporen nagelaten, maar dat te dat dan in uh, mordicus voor de tegenstanders, wie het ook was van, van de oranje eh, nationale voetbalploegen, <laughs> uh, supporteren. maar dat is, ik, uh, ik merk wel dat dat, uh, dat dat toch minder is tegenwoordig. Ja? Hè? Terwijl jullie ja, toch een, een tamelijk nationalistische burgemeester hebben tegenwoordig, Bart de Wever. Uh, ja, maar hij is wel natuurlijk... Ja, kijk, uh, als het over Nederlanders gaat, er is nog altijd de droom van de grote hereniging. Ik weet niet in hoeverre meneer de Wever ook... Ook nog eens uh, orangistisch, maar zo, zo noem je dat dan. Ja. Iemand die droomt van de hereniging ja. uh, van de Nederlanden. En jullie hebben een geweldige serie waarin ik heb mee mogen werken. De ja, want Antwerpen was, uh, was het centrum van het verzet tegen de Spanjaarden. Nee, ja, dat was ook op dat moment echt, uh, nu mag ik een beetje patriot zijn. Maar het was ook echt het New York van zijn tijd, groter zeker? dan Parijs. Ja. Uh, zeer veel bibliotheken, zeer veel boekdrukkunst. Uh, ja. uh, Met de auteur van het Wilhelmus yeah. aan het roer daar hebben jullie. Ja, nee, dat was een burgemeester. Marnix van sint was toen de burgemeester van Antwerpen. En die zou het Wilhelmus de tekst op zijn minst geschreven hebben. Heel boeiende periode en ja, een, fantastische, een fantastische serie bij jullie. En ik, ik denk ook dat, dat er toch een aantal redenen zijn... waarbij die, die, die, die groep zo groot is... dat het uh, behalve bijvoorbeeld uh, de wereldwijd doorbrengt veel Vlamingen. Dus er wordt veel vanuit Vlaanderen naar Nederland gekeken en omgekeerd. Ja. We zijn toch een hele goede buren. Maar er zijn ook veel studenten die hier komen. Dat begrijp ik niet in Nederland dat het zo moeilijk is en zo duur is om te studeren. Hier is dat minder. Ja. Dus heel veel Nederlanders komen daarom naar hier. Ik denk ook dat het echt... Antwerpen, Gent enzovoort, zijn ook echt heel lekkere steden om in te wonen. Ongeacht de burgemeester, ik heb daar nu wel een, een soort vete mee lopen, maar daar is alleen een discussie. Antwerpen blijft een fantastische stad. En, en, als je kijkt naar wat er gebeurt in Frankrijk, waar Departieu en, en de miljardair Arnaud, die komen in België wonen. We hebben in vlak vlakbij Antwerpen, een heel groot contingent belasting-Nederlanders. Maar van nu vluchtelingen die uh, liever in België komen wonen. Uh, om hier minder belastingen te betalen, dat is ja. ook een realiteit. Zeker, zeker. Nou ja, u bent samen met een Nederlander. Ik neem aan dat hij zich keurig gedraagt daar in Antwerpen. Dus ik, u bent heb nog... ik heb hem getemd <laughs> en <laughs> ik heb hem geïntegreerd, zoals het hoort. Maar we zijn al 25 jaar samen, dus dat was, uh, ja, ja. Ik heb er ook veel aan gehad zelf, als het troost mag zijn. Ja. Heel goed. Nou, het is, uh, de, de Belgen zijn dus niet meer zo sceptisch richting uh, de Noorderburen. Wij dus uh, als voorheen. En uh, wij vormen nu de grootste immigrantengroep in Antwerpen, bijvoorbeeld. Tom Lanois, auteur. Hartelijk dank. Dankjewel, wel. Bijna half elf, eh, dames en heren, einde van deze uitzending. Autopech voor Jeroen Wielaert en dus zit hij hier naast me. Nee, de, de bus is in reparaties, oh, Sven. Dat is dus, autopech dan? Of niet? Ja, nou nee, geen pech hoor. <laughs> Ik bedoel, die, die bus die staat het hele jaar niet stil. Nou mag hij eens even ja. zo vlak voor de kerst. Dan ja, doen wij waar, het hier in de studio ja. met de vraag, ben jij eigenlijk wel gelukkig? Ik, ja. Ja? Ja. En zo'n zo Tom Lanois, die is ook gelukkig met die Nederlandse vriend van. Zo is het. En Antwerpen. Ja. Niet te veel Nederlands in Antwerpen. Alleen beschaafde Nederlanders, zou ik zeggen. Ja. Zoals en, je de jonge uit dus. Uh, precies. <laughs> uh, er, zijn, er zijn cijfers van het CBS, maar die zitten vast niet in het nieuws van Dorald Megens. Jij hebt vast in het nieuws meer die gegevens. Zijn gisteren over... waarschijnlijk, Jeroen? Ja, eh, ja, ja. ja. Maar jij meer. hebt meer gegevens over het, over het vergaan van de wereld. Ik hoor het wel. Nee hoor. Radio 1: Het NOS-journaal. Nieuws over ChemiePak. De directeur van ChemiePak hoeft niet de cel in voor de brand bij zijn bedrijf. De rechtbank in Breda heeft hem een taakstraf van 240 uur opgelegd. Tegen de directeur was vier jaar cel geëist. Hij is wel schuldig bevonden aan brand door schuld. De rechtbank sprak hem vrij van opzettelijke brandstichting. Tegen de veiligheidscoördinator van het bedrijf was drie jaar cel geëist. Hij krijgt ook een taakstraf, van 240 uur. En ook een productieleider krijgt een taakstraf. En verder krijgt ChemiePak een boete van 400.000 euro... Het bedrijf in Moedijk brandde bijna twee jaar geleden, januari 2011, tot de grond toe af. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het milieu was groot. De slachtoffers en nabestaanden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn vragen het publiek om geld. Zo staat uh, te lezen op internet. En dan kunnen ze de staat aanklagen met dat geld. Via site kan 2, 5 of 10 euro worden geschonken. Zo'n 40 nabestaanden en slachtoffers willen procedure beginnen tegen de politie en de Nederlandse staat omdat de dader van de schietpartij in Alphen nooit een wapenvergunning had mogen krijgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen de Afrit Leerdam en Knoopendel 3 drie kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht, het verkeer richting Nijmegen kan omrijden. Volgt dan de woorden Den Bosch. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. Gelukkig. De wereld vergaat niet. We kunnen door in het leven op aard. Geluk, dat is het vooruitzicht om vanavond mijn lief te zien... en daarvoor even lunchen met mijn dochter. Geluk is persoonlijk voor iedereen anders. Een oude plaat van Muddy Waters, een nieuwe cd van Muse. Stevig spinnen op de sportschool, de illusie van 15 kilo lichter. Slap oude hoeren in de kroeg en lekker eten bij de Griek. Of simpelweg wandelen in het bos of door de stad. Het uitzicht over het water van de donkere gaard bij mij in Utrecht. Geluk is warm vrije in veel meer tinten dan grijs. Geluk is een brede publieke omroep voor iedereen. Deze microfoon voor mijn neus. En nog een jaren bij voor lijn 1. Lekker werken met de gang. Het land door met de bus als die weer gerepareerd is. Maar ook op reportage in het Rijksmuseum, op Oerol. op de toe. Geluk is niet alleen wat je doet, maar wie je bent, waar je bent, met wie je bent. Goed. Eerste cijfers van het CBS. Ze zijn bekend. Want geluk is meetbaar. Hoe zit dat met u? Bent u 95% gelukkig, 45 of 100? Vertel het me op 0800 1121. 0800 1121. Kunt ook mee op hashtag lijn1 en mailen naar lijn1 ntr.nl. Nu de sisters. Helemaal. Helemaal stafgeschreven. Kappala, Pointer Sisters, hele goede, gouden, ouwe happiness. Ze speelden pas geleden nog voor Gala bij Max van Jan Slachter. Ook zo'n gelukkige vogel. goede vechter voor de publieke omroep. Jan Latten, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u gelukkig? Ja, ik mag vandaag werken. Ik ben hartstikke gelukkig. En u ook, begrijp ik. Ja, nou ja, al beschouw ik dit over het algemeen toch ook als een soort hobby hoor. Nou ja, dat is, dat is het allerfijnste werk, dat hobby is. Nou, dan mogen we ons gelukkig prijzen in deze tijd van oplopende werkloosheid. Ja, maar ik neem aan dat u toch ook een soort liefhebberij maakt van uh, het meten van het Nederlands geluk, toch? Nou, van het meten in het algemeen en ook het meten van de liefde. Dat is inderdaad mijn hobby uh, als demograaf. En we hebben nu een, een, een, een webartikel uitgebracht over... Uh, ja, ben je nou gelukkiger met een partner of ben je gelukkiger zonder partner? En wat we hebben gedaan is dat we aan de mensen hebben gewoon gevraagd hebben naar het gevoel geluk. Bent u gelukkig? Bent u erg gelukkig? Bent u misschien ongelukkig? En dan komen dan toch interessante dingen uit. Want het blijkt dat uh, mensen die een partner hebben, daar is 90% zegt ik ben gelukkig. En mensen zonder partner, ja, dat zegt nog uh, net 80% dat ze gelukkig zijn. Het is, het is toch wel heel erg relatie gerelateerd, zeg ik hier. Uh, u heeft inderdaad heel erg ingefocust op uh, het ik en de ander. Ja, ja, dat is één ding. Maar het, het, het, het is toch ook het leukste... Ik, heeft u ook wel eens onderzocht, onderzocht in hoeverre het ik uh, tevreden is met het ik? Um, dat wil zeggen, als, dat, dat, ik, ja, kan, ik kan ja. tegenwoordig lekker met mezelf door een deur. Ja, maar nee, het maar, is wel eens anders geweest. Ja, ja, ja dat, dat komt meer in de richting van geestelijk welzijn, depressies en dat soort zaken. Ja. Dat onderzoeken we ook. Maar, maar het interessante in, op relatievlak is natuurlijk wel... Dan kom je op het punt, hoe kan dat nou? Mensen met partner zijn gelukkig, zijn mensen zonder partner zijn ongelukkig. Er zijn theorieën over. Een e theorie is natuurlijk... Dat die mensen die in balans zelf zijn en gelukkig zijn, dat die misschien eerder een partner ontmoeten en ook een relatie krijgen dan mensen die ja, niet gelukkig zijn. Die stralen misschien iets uit wat anderen niet aantrekkelijk vinden. Dus daar zit al iets in. Dus je moet al goed met jezelf door een deur kunnen, denk ik, om überhaupt kans te maken op die relatie. Zeker, als je zelf niet gelukkig bent, kun je ook iemand anders niet gelukkig maken. Nee, nog erger, je wordt tot last voor die ander. Ik denk aan uh, de uitzending van begin van deze week. Uh, mevrouw van Schaik die belde uh, en, uh, toen ik in de bus zat met Freek en Hella de Jonge. Uh, die was toch heel erg... Eenzaam En sneu met het verlies van drie kinderen. Ja, ja dat, dat is het uh, van een onmeetbaar verdriet. Ja, dat zijn ook zulke uitzonderlijke dingen. Natuurlijk is het verdrietig. En we moeten ook even terug naar alleen zijn, alleen wonen. Waarom zijn mensen ongelukkiger? Dat is natuurlijk een heel bazaal cijfer. We hebben dat ook uh, dieper bekeken, gedetailleerd. En, en daar zitten ook mensen bij die hadden een partner. De partner is overleden. En natuurlijk ben je dan niet gelukkig. Dan zakt je geluk echt door de bodem. Um, die, die verlagen dat. Het is niet zo dat alle alleenstaanden ongelukkig zijn. Dat zijn perioden. Het is trouwens ook niet zo dat alle stellen altijd gelukkig zijn. Het uh, frappante is dat je kunt zien... de pasgehuwden, dat zijn eigenlijk de gelukkigste mensen in Nederland. En uh, na, na een aantal jaren zie je ook dat dat een beetje gaat wennen. En na zo'n vijf tot acht jaar... zijn die mensen helemaal niet meer gelukkiger dan de rest. Dus men is elkaar gewend, de opwinding is voorbij. Seven year itch. Ja, het zit er een beetje in. Maar, maar niet gezegd dat die mensen dan ongelukkig zijn. Want als ze echt ongelukkig zijn, zijn ze overgestapt naar de alleenstaanden. Hebben we twee alleenstaanden erbij. En dan is er ook nog een onderscheid in leeftijd. Ik lees hier ja. dat 45 tot 65-jarigen vaker gelukkig zijn met partner. En laag opgeleide, dat is weer het sociaal niveau, vaker ook vaker gelukkig met partner. Maar eerst even die leeftijdscategorie. ja. ja. Dat was ook een frappante. Ik, ik moet daar ook uh, zeg maar, uh, vermoeden uitspreken wat het, wat het is. En ik denk dat het te maken heeft dat bij uh, die, die groepen van zeg maar, rond de 50, als, als je daar alleenstaand bent, dan ben je meestal een ex. Dan ben je of de deur uitgezet, of de partner is weggelopen. Dat uh, zijn ook weer situaties in het leven. Die, dat zijn ongelukkige fasen. Dus omdat veel alleenstaanden op die leeftijd alleenstaand zijn, omdat dat ze ex zijn geworden zal dat wel gemiddeld genomen bij die leeftijdsgroep... alleenstaanden het geluksniveau drukken. Maar voor die alleenstaanden heb ik goed nieuws. Er wacht weer een partner als je geluk hebt. Ja, dan moet je dus echt zelf weer zorgen... dat je met jezelf door een deur kunt. En dan gaat het wel lukken. Ik heb uh, alweer tweets binnen uh, op uh, lijn 1 uh, van Rob Velders, die zegt dat hij volmaakt gelukkig is... Want als je geluk wil beleven, moet je ook weten wat ongelukkig zijn betekent. Nou, die is ook uh, door een loutering gegaan. Uh, maar Jan, die zegt: uh, niets deprimerender dan een donkere kortste dag. Morgen zal ik me gelukkiger voelen, tenzij... Ja, het heeft dus ook nog te maken met het klimaat. Hè, de, nogmaals, de omstandigheden. En dan hebben we Tjark, die, die, die twittert... Lijn 1 Radio opnieuw een tamelijk ongevaarlijk onderwerp gevonden. He, kijk, Daar word ik nou zo gelukkig van, van zo'n tweet. Want Tjark die begrijpt niet dat geluk het belangrijkste onderwerp in... Uh, de wereld is. Radio 1 moet het elke dag hebben over geluk. En dat doet u ook, Jan Latte, met ons. En nog even heel kort, hoe zit het met geluk en de crisis? Nou, ik, het maakt het moeilijker natuurlijk. Maar um, als je werkloos wordt, je werk verliest, word je ook niet gelukkiger van. In het algemeen kun je zeggen, als je uit balans raakt in het leven... dat is natuurlijk stressvorming, dat betekent dat je ongelukkig wordt. Uit balans raken kun je door een, een verkeerde relatie, o, door een mislukte relatie... maar ook door een verkeerde werkgever, een mislukt werkverband. Al die dingen kunnen je ongelukkig maken. Het gaat erom dat je weer opkrabbelt en inderdaad, zoals u net ook zegt... dat we weer gelukkig worden. We proberen altijd gelukkig te zijn en in wezen willen we in balans zijn. Zeker in balans, maar als je werkloos bent en je hebt een partner... die een beetje opvangt, dan lijkt me dat nog wel een vorm van troost. Precies. De partner is een echt een coach voor het leven. En dat maakt waarschijnlijk dat je ziet stellen. Als, die, als dat goed werkt met elkaar, dan heb je thuis een coach. Dat gaat prima. Meneer Latte van CBS, ik dank u voor uh, de cijfers en voor de uitleg. Wij gaan verder met een man die uh, we al uh, een beetje hebben horen. Grinneke hier, Patrick van Hees. Goedemorgen. Hi, goedemorgen, Jeroen. Uh, jij hebt geschreven een boek over de geluksprofessor. Uh, ja, dat klopt. Kuno Groen, die was professor aan Nijerode. Helemaal, helemaal blij, bling bling, alles uh, schitterde hem toe. Uh -huh. En Het ging toch weer mis. Ja, dat klopt. Ja, Daar heb, heb je een goed boek te pakken over ongeluk. Ja, wellicht wel. Het begin misschien met een beetje ongeluk, maar uiteindelijk uh, heeft het denk ik wel een hele positieve, gelukkige boodschap. En dat vond ik ook wel mooi in jouw verhaal, ook in jouw inleiding. Natuurlijk, je hebt heel veel dingen in je leven, heb je niet in de hand. Het deel wat er in je omgeving gebeurt. Je kunt echt door het noodlof, noodlot worden getroffen. Je weet niet wat de overheid doet. Maar toch een behoorlijk deel van je geluk heb je wel in de hand. En dat is vooral hoe jij zelf in het leven staat. Zeg maar jouw aangeleerde levensvaardigheden. Of je mental fitness. Ja, en daar is best wel veel over bekend. En ik heb geprobeerd in dat boek op een hele luchtige manier... want het is gewoon een roman, een leuk verhaaltje... om toch die inzichten ja, mensen aan te reiken. Het heet in heel mooi wetenschappelijk Engels jargon ook wel coping... Hè? Hoe je uh, je tegenslagen uh, tegemoet ja, treedt. Een... Maar dat heb ik zelf uh, toch ook echt met schade en schande moeten leren. hoor. Want ja. uh, ik, ik zit hier nou wel echt blij te zijn voor deze microfoon. Maar ik heb ook andere tijden gekend. Ja. Ik zou ja. er een boek over kunnen schrijven. Nou, misschien moet je het doen, <laughs> In dit geval gaat het dus over die Kuno Groen. Uh, ja, dat mislukt met zijn promoties. Vriendin ruilt hem in. En ja, uh, ja als marketing expert uh, blijkt hij ook op zijn retour. Ja. Zit, hoeveel zit er van, je, van jezelf in, Patrick van Heijs? Nou, de, ja, misschien best wel veel. Misschien niet, niet deze uitgangspunten. Hè? Want ik heb een hele lieve vrouw die mij hopelijk niet inruilt. Uh, maar ik, uh, ik was zelf ook vroeger best wel materialistisch. En ook, uh, ik wilde niets liever dan een grote auto, veel geld verdienen en een groot huis. Tot ik ook wel. Ja, Geluk gerelateerd aan spullen. Ja, van, het, onbewust, is. Hè, onbewust. Vaak, Dat is ook denk een probleem. Het is vaak onbewust. Dat mensen echt oprecht denken. Als ik, als ik in die auto kon rijden, hè, of als ik hier door het gooi rijd, ik ben niet vanmorgen naartoe gereden. Als ik nou in dat huis kon wonen, dan ben ik echt gelukkig. Hè? Ik kan je vertellen dat er heel veel huizen van dat formaat te koop staan in het gooi. Maar ook ja. in Bloemendaal en in Beeldhoven. Ja. Want rijk zijn, dat uh, heeft ook uh, een soort van uiterste houdbaarheid datum, vooral in crisistijd. Nee, absoluut. Ja, maar je moet ja, dat is ook zo'n cliché. Je moet natuurlijk inwendig rijk zijn, hè? Dus ja. al die dingen die jij mooi noemde in jouw, in jouw inleiding... Hè? wandeling in het bos of uh, met oude vrienden even in de kroeg uh, een biertje drinken of zo. Nou, dat zijn toch die onbetaalbare dingen. Er, ik zei er ook bij, dat is heel persoonlijk voor iedereen. verschilt ja. dat. En hoe is dat bij jou? Wat, wat, wat, als je nou het eerste wat je te binnen schiet... wat is geluk voor jou in onderdelen? Ja, wat mij dat eerste te binnen schiet is toch eigenlijk concrete doelen kunnen stellen. Dus dat je ergens naartoe kan leven. Verbinding met mensen maken. En tijd hebben om jezelf weer op te laden. Dus niet alleen maar rennen, rennen, vliegen, maar ook af en toe eventjes uh, chillen. chillen, Voor ja, je het dan ook noemt. En dat kan ook actief zijn, maar ook even uh, de batterij opladen. Geluksprofessor, dat is niet zomaar een fantasie, maar dat is ook um, een beroep. Of is het een hobby, meneer Veenhoven, Ruud Veenhoven? ja, ook een passie. <laughs> het is gewoon heel leuk om, uh, om geluk te onderzoeken. Want er is nog niet zoveel over bekend, dus er kan dat je wat nieuws vindt. Ja, die heb je hier. En, maar u doet het dus al 30 jaar. U uh, heeft Jan Latte gehoord, neem ik aan, als woordvoerder van het CBS. Uh, was dus nogal uh, partner gerelateerd. Wat hij uiteindelijk ook in staafdiagrammen heeft uitgedrukt. Um, hoe, hoe gelukkig word je van het eindeloos nazoeken van geluk... Ja, überhaupt van bezigheid word je, word je gelukkig. Uh, dus ik denk dat uh, wanneer ik mij gespecialiseerd had in de achterpoot van de mug... Uh, <lacht> dat het ook heel leuk was geweest. Ja, nou goed, voordat iemand dat weer een gemakkelijk onderwerp vindt... de achterpoot van een mug... dan moeten we beslist met lijn 1 ook eens een keer een hele uitzending aan besteden. Maar het is uh, uh, heel zinnig, meneer Veenhoof. Als ik nou ook al kijk naar een heel dik boek... wat ik al een tijdje in mijn bezit heb. Geluk, The World Book of Happiness, dat kent u ongetwijfeld? Ja zeker, daar staat zelf ook in. Het laatste hoofdstuk notabene. Ja. Een heleboel auteurs over de hele wereld. Um, ik, ik, ik, ik lees even zomaar iets over illustratie bij een getrapt model. Iemand kan geringe levenskansen hebben omdat hij, zij in een wetteloze samenleving woont. Machteloos is en zelf slim nog mooi is. Nou, wat die wetloze samenleving betreft, dan denk ik gewoon richting het Midden-Oosten, bijvoorbeeld. Hè? Of oude uh, Oostbloklanden met bedenkelijke regimes. Ja. Maar dan heb je het dus ook weer over iets heel anders dan, de, ik noem maar wat, Nederland. We hebben, Nederland, hebben we toch alle reden om gelukkig te zijn? Ja. Nee, dat zijn we ook. Um, uh, dus het gemiddelde geluk ligt hoog in Nederland. Maar de verschillen in geluk, hè, die er in Nederland toch ook zijn... Hè, ik zou maar zeggen, de verschillen tussen de zesjes en de negens... Ja, ja die zijn vooral een kwestie van je eigen levensvaardigheid. Hè, en je vermogen om wat leuks van het leven te maken. Zeg maar levenskunst. Z zeker, maar dat, uh, maar dat is ook van alle tijden, denk ik. Hè? Uh, toch? Uh, ja, kijk, levenskunst is natuurlijk altijd belangrijk, uh, alleen uh, ja, in de hel maakt het niet zoveel uit, want er zijn de omstandigheden zo ellendig dat, ja, hoe kundig je ook bent, het wordt nooit leuk. Maar dus in, ja, in goede omstandigheden, hè, zoals waar wij in Nederland leven... nou ja, daar is het redelijk makkelijk om hier wel een beetje gelukkig te zijn. Maar wil je erg gelukkig zijn, ja, dan moet je toch ook wat van het leven kunnen maken. En onder andere wat van relaties kunnen maken... En dat, uh, dat toont dat uh, onderzoek van het CBS. Hè? Dus dat uh, ja, mensen die een relatie hebben... Ja, uh, daar is leven toch uh, gemiddeld leuker. En dan dat dolkomische uh, afwachten en aftellen... over het eind van de wereld, wat niet gaat gebeuren. Dat is toch ook een soort uh, uh, verlangen naar uh, uh, pech of naar uh, onheil? Uh, even lekker met het einde bezig zijn wat niet komt... Ja, want kijk mensen die gelukkig zijn, die zijn verder niet blind. En uh, we zijn sowieso van nature zijn we al uh, altijd alert op gevaar. En uh, ja, gelukkige mensen, en Nederlanders zijn gelukkig, uh, ja, die, die zijn ook wel degelijk de uh, uh, ouders in de gaten of het niet misgaat. En dat is ook een van de redenen dat je die merkwaardige paradox hebt, dat we in Nederland uh, erg gelukkig zijn, maar steen en been klagen over de Nederlandse samenleving. Nederlanders zijn niet gelukkig als ze niks te zeuren hebben, zeg ik. Ja, dat is een deel van het verhaal. Zeuren want... is namelijk ook een uiting van luxe. Nou, en zeuren is ook een uiting van interesse en van, van geïnvolveerdheid. En uh, je zou kunnen zeggen: van ja, gelukkige mensen uh, die functioneren volledig, die zijn dus ook geïnteresseerd in de wereld om hen heen. En dus daarom zijn ze ook geïnteresseerd in mogelijke misstanden in Nederland. En, en zijn ze ook vaak lid van allerlei clubs die die uh, misstanden willen bestrijden. Ja, dus net zoals met de regering. Hè? Om iedereen gelukkiger te maken, maken ze iedereen eerst even ongelukkig. Ja, niet ongelukkig. Kijk, je kunt uh, ontevreden zijn met iets, maar wel tevreden met je leven. Ja. En dat is een typische situatie in Nederland. Nederlanders zijn behoorlijk tevreden met hun leven... Maar ze zijn uh, uh, ontevreden met een aantal omstandigheden. En doordat ze ontevreden zijn uh, en er uh, vaak ook wat aan doen... Uh, veranderen die omstandigheden ook vaak ten goede. Ik heb een uh, tweet gekregen. Het is, dat staat, het is een citaat van Jules Deelder. Ben je gelukkig? Gelukkig niet. En ook een uh, goede opmerking van Jan Bakker. Die heeft zo zijn twijfels bij al die becijferingen. De cijfers zeggen hem niks, want ze zijn gemiddeld. En als... Iets is dat puur individueel is, is dat geluksbeleving. Patrick van Hees, die zit hier bij mij uh, aan tafel, uh, te echt dringen, uh, <gacht> de, de, de, de, hongerig naar om er even op in te gaan, op, om een opmerking te maken, om door te gaan, in te haken. Ah, ik vond het heel mooi wat Ruud ook, wat Ruud ook aangaf. Uh, misschien dat wij als Nederlanders wel eens willen zeuren, maar wij hebben hier ook wel de vrijheid om te zeuren. En dat is ook ook, moeten we ook niet onderschatten, dat we in een heel vrij land leven. En dat doen we ook heel hartstochtelijk. Ja, oké, okay, maar dat mogen we en dat kunnen we ook. Hè. Zowel economisch als politiek. Als, en individueel, hebben wij individueel heel veel vrijheden. En dat draagt ook, ook bij, een geluksgevoel. Dat wel ook. In sommige gevallen is gezeur en klagen heel terecht. Ik denk maar aan het geval van de grensrechter pas geleden, de dode grensrechter. Ja. En, ja. Het, en het algemene onheil. Ja, de, ja, ja. En het tumult afloop, ja. over gebrek aan respect. Ja. Dat, en dan is onze samenleving uh, uh, heel reëel in ja. alarm. Ja. <tie> ja, nu is nog de vertaalslag naar het gedrag. Dat is natuurlijk de volgende stap. Dus dat, uh... En natuurlijk is het zo, uh... ja, wat is zeuren? Mensen die altijd over alles zeuren. Dat, ik heb een hele lieve oma van 95. En die zeurt nooit ergens over. En die heeft allerlei kwaaltjes en klachten. En die zegt dan, uh... er zijn mensen, die hebben veel ergere dingen. Maar ze kan zich wel opwinden over iemand bij haar in het bejaardenhuis... die zeurt omdat zij verse Sudrans krijgt, maar ze vindt het maar een klein kopje. Ik moet de hele tijd denken aan die John de Wolf die daar in dat bed ligt in de reclame. Ziet hij ineens Jacques Zwart liggen? Ja, die ken ik niet. <laughs> Goed, het uh, dat, dat gaat over uh, de onmin tussen twee grote Nederlandse steden. Maar ik denk ook even gewoon aan die opmerking over de donkere dagen. En ja. het politieke klimaat. Ik kijk jou aan, Patrick. Maar ik, uh, Ruud Veenhoven, die hangt ook nog. Het uh, is natuurlijk zo... En dat is natuurlijk ook wel onderzocht, dat Nederlanders vooral in de Randstad veel zeuren... omdat ze zoveel andere Nederlanders en niet-Nederlanders tegenkomen. Dus ook, ook een beetje gerelateerd met hoe met velen je samen bent, toch, Patrick? Nou ja, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat de mate van tolerantie in een land... dat heeft zeg maar negatieve samenhang met het geluksgevoel. Dus hoe minder tolerant wij zijn, hoe minder uh, gelukkige mensen ook zijn... Hè? Uh, en ik zie dat, dat baart mij wel zorgen. Dat ik in het algemeen zie ik wel de tolerantie afnemen in Nederland. Waar is... ik ook dacht dat er een kentering was. Maar ja, laat, laat ik zeggen dat dat schommelt. Ruud, Veen, uh, Ruud Veenhoven, hoe denkt u daarover? Uh, gewoon, ja, de mate van dichtheid van een samenleving? Dat het... Ja, die blijkt zich geen verband te houden met geluk. En dus in dunbevolkte streken zijn mensen niet gelukkiger dan in dichtbevolkte streken. Maar Patrick heeft wel gelijk dat uh, ja, de, als je dicht op elkaar ligt, dan is het toch wel handig dat je elkaar verdraagt. En uh, in verdraagzame landen zijn, uh, zijn mensen gelukkiger. Misschien ja. ook omdat ze beschaafder zijn. Uh, ook dat, hè? want dus, uh, um, tolerantie is natuurlijk een bijverschijnsel van ruimere beschaving. Maar het is ook zo dat ja, tolerantie maakt voor iedereen uh, de keuzes ook weer uh, ruimer. Hè? Dus als je een minderheid verkettert, uh, ja, als je dan uh, valt op iemand uit de minderheid, ja, dan kun je er niet mee thuiskomen. En. Uh, Hey, hoe meer mensen elkaar accepteren, hoe grotere keuzevrijheid we hebben... en hoe beter we ons leven kunnen inrichten naar ons eigen smaak. Ik heb Adam aan de telefoon. Die heeft een verband tussen geluk, oneindig geluk zelfs, en geloofsovertuiging. Ja, ik ben uh, van opvatting dat uh, mensen die uh, een geloofsovertuiging hebben... en uh, laat ik dan zo zeggen, die geloven in God en de profeten, dat zij... Uh, een andere uh, waarneming hebben van geluk... dan mensen die geluk eigenlijk uit andere zaken halen. Want als ik jou nou vraag, Jeroen, hoe definieer jij nou geluk? Vrede met mijzelf en met de ander. Vrede met jouzelf en met de ander. Ja, dat je gewoon samen met z'n allen goed in het vel zit. Maar dat haal je dus met name uit bijvoorbeeld je werk, wat je zegt, je hobby, uh, de leukere dingen in het leven. Ja, ik heb wel mazzel, hoor. <laughs> nou, nou, dat is het nou. Mensen met een geloofsovertuiging die uh, geloven zeg maar, in het oneindige, dus in God. Dit leven, wat er gebeurt, tegenslagen, voor, uh, voorspoed. Nou, dat, dat valt makkelijker, denk ik, te verwerken dan iemand die ongelovig is en die in eindige zaken gelooft, zoals een leuke baan, zoals een leuke relatie, enzovoorts. Ja, maar ik geloof ook wel in een paradijs op aarde, al valt het moeizaam om dat elke dag te beleven. Maar het, natuurlijk, maar ook geloof, heb hebben het weer, is een, een puur persoonlijk ding. Ja, maar dat ding, inspringen? Ruud Veenhoven? Ja, Ruud. Veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen geloof en geluk. En ja, natuurlijk heeft het uh, voordelen. Hè? Dus als je dus, uh, gelooft dat iets, uh, dingen eeuwig zijn en dat ze in goede handen zijn. Maar we weten ook dat uh, ja, uh, geloof ook nadelen heeft. En ja, er, als je dan onderzoek doet, dan kun je zien in hoeverre de voor- en nadelen uh, tegen elkaar opwegen voor geluk in de zin van levensvoldoening. Ik kom weer bij Patrick van Hees terecht, uh, want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Het loopt in uh, de geluksprofessor toch uiteindelijk goed af, maar er moet wel stevig voor aangewerkt worden. Absoluut. absoluut. Met geloof uh, en, uh, in uh, zichzelf ook terugvinden. Absoluut, ja. Absoluut. Ja, en, en inderdaad, voor een deel ook je geluk zelf maakbaar maken. Want ik wilde misschien als we nog heel even tijd hebben, ik dacht... Heel even. Heel veel mensen maken nu goede voornemens. Maar de vraag is, zijn het wel... De meeste voornemens die worden gemaakt, dragen die bij, wel bij aan je geluksgevoel? En ik durf dat wel te betwijfelen. Mensen creëren hun eigen ongeluk? Ja, voor een deel. Eh, nummer, nummer één is altijd dat ik wil mensen willen afvallen. Maar de meeste mensen lukt dat niet. Dus uiteindelijk is de vraag, word je nou heel veel gelukkiger van afvallen? Even los van de gezondheidsaspecten. Uh, veel mensen zeggen, ik wil bijvoorbeeld meer gaan sporten. Nou, dat, dat, voor veel mensen is dat ook wel een geluksimpuls, maar niet voor iedereen. Er zijn behoorlijk groepen mensen die iedere eerste week van januari... weer naar de sportschool te, uh, gaan en na twee, drie maanden weer gedesillusioneerd afhaken. Omdat ze gewoon geen kick krijgen van sporten. Terwijl geluk. diezelfde mensen misschien gaan dansen iedere week... of drummen of wandelen met vrienden of biljarten... misschien daar veel gelukkiger van worden. Geluk is ook discipline. Ja, geval, Nou, ik denk geregeld afstand nemen en even denken... ben ik nog met de goede dingen bezig. Ja. Zoek nooit naar geluk... Zegt is echt een beller, want je zoekt je een ongeluk. Ja, dat is mooi. Ja. <laughs> Het geluk zit in een klein hoekje. Lees ook de geluksprofessor. Uh, blijf geïnteresseerd in de bevindingen van de heuse geluksprofessor. En gelukkig dat u hebt geluisterd naar een uitzending... die werd gemaakt door de brakke redactie van Lijn 1. Mario, Rien, Bas, Fatima, Barbara. Veroorzaakt die brakheid door de koningin van de de koningen van de kerstborrels, Hans en Momo. Ik zeg u, de wereld is nog niet vergaan. En we gaan op lijn 1 toch meer uitzendingen over geluk maken. Vind je niet, Patrick? Geluk nee? 1. K geluk 1, juist, op, op lijn <laughs> 1. Mooi. He -he. Wat een mazzel hebben we toch, hè, dat we dit kunnen doen. Heerlijk. En het geluk van de uitzending is... Dat we, nog, en dat we nog een minuut extra hebben. Kijk, dat zijn van die mazzeltjes. Hè? Wat ga je nog doen? In deze minuut... Ja, kijk, tijd is natuurlijk ons mooiste bezit, hè. Dus we krijgen nu gewoon een minuut tijd erbij. Dus dat is... Uh... Veel mensen zoeken het in bezittingen. Maar uiteindelijk is tijd ons meest kostbare bezit. En dat moeten we goed benutten. En, en... misschien kun je wel je geluksgevoel het snelst bevorderen... door je tijd beter in te delen. En vanmiddag ga ik gewoon die tijd besteden... om eens even lekker op pad te gaan naar zeus vlaanderen Er komen volgende week veel uitzendingen. Lekker met de bus, ja. Heerlijk.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 Let op het CBF-keurmerk of raadpleeg het register op cbf.nl. Cobo Mini, nu 49,95 bij de Libris Boekhandel. Op is op. Dit is Radio 1.